10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Italiaanse steden is gedemonstreerd tegen het racisme... en de herleving van fascisme in Italië. De aanleiding tot het protest is een schietpartij... van vorige week zaterdag in Macerata, in midden-Italië. De uiterst rechtse dader van 28... beschoot toen vanuit zijn auto zes Afrikaanse migranten. Zij overleefden de aanslag. Macerata was vandaag een van de steden waar gedemonstreerd werd... Uit angst voor rellen waren de winkels dicht en het openbaar vervoer lag stil. Ook in Rome, Turijn, Milaan en Palermo gingen mensen de straat op. Satudara-kopstuk Michel B. is op verzoek van Nederland opnieuw opgepakt in Oostenrijk... De man van 52 werd vorige vrijdag ook al gearresteerd in de Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos, maar na betaling van 30.000 euro borg werd hij maandag vrijgelaten. En dat was het ongenoegen van de justitie in Nederland dat er bij de Oostenrijkers op aandrong om B opnieuw vast te zetten. Hij is de medeoprichter van motorclub Satudara en staat op de nationale opsporingslijst. Hij en drie anderen worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie Hij was maandenlang voortvluchtig. In de Eredivisie heeft PSV voor de zevende keer op rij gewonnen. De koploper boekte in Rotterdam een 2-1-overwinning op hekkensluiters Sparta. Bergwijn maakte beide Eindhovense doelpunten. FC Utrecht won thuis met 2-1 van Pekswolle. Kerk en Labiat zetten Utrecht al op een 2-0-voorsprong. Pas in blessuretijd wist Suimak via een penalty tegen te scoren. En Heracles won ook thuis met 1-0 van Willem II. Voor mij maakte op slag van rust het enige doelpunt. Twee andere wedstrijden zijn nog bezig. De Nederlandse tennisters zijn hun wedstrijd... in de eerste ronde van de Fed Cup slecht begonnen. Arantja Rus was niet opgewassen tegen Venus Williams. Het werd in Asheville in North Carolina 6-1, 6-4 voor de Amerikaanse. Michel Hogekamp speelt op dit moment tegen Coco van der Het weer. In de loop van de avond regen. Land in maart vannacht ook natte sneeuw. Er komt veel wind. Aan zee is die soms stormachtig. Morgen buien, ook met winterse neerslag. En dan wordt het 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals, goedenavond, nog één uurtje langs de lijn. Het uur van de overzichten, buitenlands voetbal en het Nederlands voetbal. Maar ja, dan moet het Nederlands voetbal wel allemaal afgelopen zijn. En dat zijn twee wedstrijden nog niet. Heerenveen, Roda bijvoorbeeld en AZ-VVV. Chris Wobbe bij AZ. Ruim een uur gespeeld. Stand 0-0. Wel een aanvallende wissel. Idrissi is in het veld gekomen. Hij zit terug na een blessure voor Teun Koopmeiners. we gaan kijken wat het wordt. 0-0 voorlopend de tussenstand in Alkmaar. Heerenveen staat achter tegen Roda. niet meer. 1-0. Je kunt veel problemen hebben. Slaapproblemen, relatieproblemen, geldproblemen of een doelpuntenprobleem. Henk Veerman. Henkie, Henkie, Henkie. Hij komt in de ploeg voor Reza. Hij moet uh, hier uh, de troubleshooter zijn. Ook Flap komt erbij. Gorshane Schad dus vanaf. En Kobayashi er ook vanaf. Schot in het zijnet nog gezien van En We wachten op de hoekschop van Herenveen. Uh, Even kijken. Euregaard, bal kort genomen. Terug naar de man van die hoekschop. Dat was Zenneli bal misschien voor het doel gekopt. Nee, het blijft 1-0 voor Roda in de 63e minuut. De vetcup. De eerste partij ging verloren. Maar de tweede ziet er goed uit. Marcella Meske. Ja, want het is 6-4 en 3-0 voor Richel Hogenkamp. Ze maakte die Coco Wendewee helemaal gek. De rackets vliegen door de lucht. En Coco Wendewee mist de een na de andere bal. Ze verslikt zich in dat slimme spel van Hogenkamp. Dus 6-4 en 3-0 voor Nederland. Kastelen manoeuvres in the dark met locomotion. Is het eenrichtingsverkeer in Alkmaar, Chris? Nee, het is een slordige wedstrijd. En nu is het VVV dat wat langer in balbezit is dan doorgaans. zodat het meestal drie tot vier seconden. Kastelen wordt nu bereikt aan de rechterkant van het veld. 0-0 is de stand in de 67e minuut. Kastelen nog altijd in combinatie met Tiede, Gaat Kastelen naar de grond. Die botst tegen Seuntjens aan. Maar dat de Lindhout wijft het weg. Ik denk dat Kastelen daar een... Kleine blessure aan heeft uh, overgehouden. Want nu gaat Lindhout ook even kijken. Ligt de bal dus stil. Ik denk niet dat er uh, opzet in het spel was. De Seuntjans, die zo even wel een waarschuwing kreeg van Lindhout... ging wat uh, te enthousiast door opkastelen. Het is slordig wat AZ laat zien. En naarmate de tijd wegtikt... groeit het vertrouwen van VVV. Dat hij toch heel aardig op de been blijft in Alkmaar. En dat is uh, ook wel eigen verdienste. Met name Danny Post. Hij is zo ongelooflijk belangrijk... Centraal verdedigend op het middenveld. Haalt heel veel weg en zit er vaak tussen. En de pasing van AZ is onnauwkeurig met name als het op de helft van VVV is. En dan er een beslissende paas moet komen. Dan is die altijd verkeerd. En uh, dat is toch wel een groot probleem voor de mannen van John van der Bron. 68ste minuut. De bal ligt bij Bissot. Hij gooit de bal naar Pantelis, Hatsidiakos. En dan gaat het publiek zich er wat mee bemoeien. Iedere keer als zet naar voren komt en vlakbij het doel is van Lars en Vlakbij zijn meter of twintig. Dan wordt er bijna gesmeekt op de tribunes. Schiet nou eens. Maar er wordt er weer gekozen voor een paasje of een andere voetballende oplossing die niet toereikend is. Minuut 68 loopt nog steeds. Michieu in balbezit. VVV heeft zich massaal achter de middenlijn teruggetrokken. Je handbaks. Mooie beweging. Om Jansen heen. Wordt dan even vastgehouden. En dan een vrije trap. Dan krijgt Jansen denk ik, de, vrije, de gele kaart van Lindhout. Want de vrije trap moet opnieuw worden genomen. Ja, inderdaad. Roel Jansen ontvangt een uh, gele kaart voor die overtreding op je handbaks. Die toch maar moeilijk loskomt uh, van zijn verdedigers. En ook Wout Weghorst in het punt van de aanval van AZ nog weinig goed zien doen. En als hij dan eens de bal krijgt wil hij kaatsen naar de ballen springen. Vaak van zijn voeten af. En uh, zorgen niet voor een dreiging of gevaar. 0-0. Nog altijd de stand in de 68e minuut in een guur Alkmaar. Nou, nogmaals een keer vragen. Ereveen-Roda is daar eenrichtingsverkeer achter. Ja, inmiddels wel. Herenveen is op jacht naar de gelijkmaker. Het heeft nog 21 minuten. De goal van de combo voor Roda is de enige die we gezien hebben. Dus staat het 0-1. Maar schoten in het zijnet van invaller Flap. Ook van Zaneli. Tot twee keer toe halen die uit. En Roda gokt dan natuurlijk op een uitbraak. Die komt er nu niet. Woudenberg. Zonder warming-up. In de ploeg gekomen voor Bulthuis. Die er vanaf ging. Een aantal minuten terug voor die dubbele wissel. Met een hamstringblessure. En dat betekent dat Heerenveen door zijn wissels heen is. De bal is via de doelman van de Vriezen bij Schaars terechtgekomen. Links op het Friese middenveld. Goede knappe opening. bal over de breedte van het veld naar de mee opgekomen Dumfries. Dat wil hij graag. Moet langs van steenkisten. Dat lukt niet in één keer en ook niet in twee keer. El Macrini verdedigt uit. Trapt de bal over de zijlijn. Kreeg zojuist een gele kaart. Er zaten wat mensen om mij heen. En ik twijfelde ook even. Die dachten dat hij er al eentje had. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Eudegaard dus maar. Punt Rechterkant. Bal aan de linkervoet. Hij loopt overal tussen de linies. Deed dat in de eerste helft nog wat beter dan in de tweede. Maar niemand krijgt eigenlijk vat op Eudegaard. Omdat hij geen vast mannetje heeft. En uh, ja, hij dribbelt overal dus lekker tussendoor met tijd en wijlen. Wat heeft die gelijkmaker nog niet opgeleverd? Veen wil die gelijkmaker. Torsby... Gaat met de bal achteruit naar Heu, dan naar Piri. Linkerkant van het veld, Zenneli, slordig gespeeld door Piri in de voeten van Rosheuvel. Maar die kan niets met de bal, dat wordt alsnog Zenneli. Halverwege de helft van Rode JC, linkerkant van het veld. Schaars krijgt de bal, slordig naar Zenneli. Dan zegt Schaars, beetje meer power, beetje meer snelheid. Dat is wat hij zegt tegen Zenneli. Roda mag gaan gooien met uh, Dijkhuizen. Ja, nog een uh, minuut of twintig, uh, negentien precies. En het is 1-0 voor Rode JC, ondanks uh, ja, de dadendrang... de afgelopen minuten met die schoten van Eerleveen. PSV won in Rotterdam op het kasteel met 2-1 van Sparta. En dus kon de trainer Fielko na 90 minuten weer eens opgelucht ademhalen. Ja, zeker. Komt natuurlijk vroeg uh, op, op achterstand... door een, uh, ja, een corner die, die, die afgeslagen wordt en daarna weer ingebracht wordt... Ja, dan weet je dat, uh, dat het lastig wordt. Want uh, Sparta die, die, die verdedigt al compact en maakt het al klein. En als ze voorstaan natuurlijk helemaal. Uh, dus uh, ja, dat was zoeken voor ons. Het veld was ook lastig. Uh, veel spelers uh, hadden er moeite mee om op de been te blijven. Gleden uit. Uh, ja, de ruimtes waren klein. Dus uh, het, het, het zou zeker geen makkelijke opgave worden om uh, alsnog te winnen. Maar ja, zoals altijd blijven we erin geloven... En, uh, ja, vandaag was het, was het Steven die twee fantastische doelpunten maakte. En ja, ons, onze overwinning heeft gebracht. Ja, want je topscore valt geblesseerd uit. Hoe fijn is het dan dat je iemand anders hebt die met, met twee individuele ja, oplevingen... of hoe je het wil noemen, uh, ja, zo belangrijk is voor jullie? Nou, het, voor, voor Steven is het sowieso lekker natuurlijk. Omdat uh, als je belangrijk bent in dit, in dit opzicht door, door twee goals te maken... en uh, twee goede goals uh, is voor zijn persoonlijke gevoel natuurlijk heel lekker... Jullie winnen voor de tiende keer, met één doelpunt verschil. Um, ja, er is al zoveel over jullie spel gezegd, over het moeilijke winnen. Maakt het jou nog eigenlijk enige, ja, enige bal uit, of niet? Um, nou, het gaat natuurlijk wel om het resultaat. En we proberen dat natuurlijk te doen met, uh, met aanvallend voetbal. Want vandaag hebben we natuurlijk ook gewoon het initiatief gepakt, de hele wedstrijd. Alleen na de 2-1 kun je spreken van de fase waar Sparta wat We ja, Voetballend hadden we moeite om, om, om er goed uit te komen. Nou... Dan ben je wel zo professioneel denk ik, als, als, als team om dat te zien en te voelen. Dus dat je geen gekke risico's gaat nemen, maar gewoon de boel op slot houdt. Um, maar we hebben ook laten zien dat we gewoon wel uh, initiatief nemen. Dat doen we trouwens niet alleen vandaag, maar uh, heel veel wedstrijden. Maar we sluiten onze ogen ook niet voor dingen die beter kunnen. Dat moet je nooit doen. Je moet, je moet nooit tevreden zijn met hoe het gaat. Je moet altijd uh, beter nastreven. Uh, en dat doen wij ook. Philip Cocu na de 2-1-overwinning van PSV op Sparta. We gaan snel de racht nog niet mee. Het is de gelijkmaker van Herenveen. dan toch. En er gaat een hele mooie hakbal aan vooraf. Het is de 1-1 van Arbus en Die maar de hakbal. ...die het doelpunt eigenlijk inleidt van Henk Veerman... ...is Braziliaans bijna. Zeneli aan de linkerkant, trekt naar binnen toe... ...speelt de bal dan af naar Veerman. Niet echt handig, maar die geeft hem met een hakje weer terug aan Zeneli. Die loopt er heel makkelijk langs bij Awasar... ...schuift dan de bal makkelijk door onder Hansen. Mooie aanval van Heerenveen. En gezien de kansenverhouding het balbezit... ...is dit een meer dan verdiende gelijkmaker voor de Vriezen... Met nog een minuutje of 16 op de klok. Plus blessuretijd vanwege alle wissels. Zojuist een wissel bij Roda van Velzen in de ploeg. Voor Livio Mills van de week goed als invaller tegen Ajax. Nu minder. En Roda heeft nog altijd een punt in handen. Ik ben benieuwd wat dat elftal gaat doen. De ploeg van Molenaar. Die thuis ondanks een voorstel via Veerman voor Heerenveen met 2-1 won. Roda pakte toen de drie punten. Roda zal toch iets moeten. Anders ben ik bang dat het alsnog fout gaat in de slotfase. Met nog ruim een kwartier op de klok. Het is Dijkhuizen die mag gaan gooien. Doet dat op de middenlijn. Eens kijken wie biedt zich aan. Zou Ouassar kunnen zijn. Maar ik denk dat hij hem liever echt naar voren toe zal gooien. In de richting van bijvoorbeeld de Gombo of van Kamp. Wordt de keuze voor de eerste? Maar daar zit Boudenberg dan tussen. Bovendien wordt er aan zijn arm getrokken door een combo. Vrije voor Heerenveen. Snel genomen. Heu gaat met de bal aan de voet richting de middenlijn. Een beetje rechts van de as van het veld. Daar gaat Vlap. Nog een kopbal van hem gezien. Net naast het doel. Van de Jurrius. En nou, eens kijken dan. De bal is weer even in de laatste linie terechtgekomen van de Vriezen. Bij Kik Piri. Speelt hem in naar Veerman in de punt van de aanval. Maar daar zit iemand van Roda tussen. En dus begint eigenlijk het spel bij de Vriezen. Opnieuw met opnieuw Heu aan de bal. Een kwartier nog in Friesland. Het is gelijk geworden. Fraaie aanval. Hoofdrol voor Veerman. En Seneli passeerde dus Jurrius en deed dat goed. 1 -1. Hoe gaat het met Richelle Hogekamp tegen Coco Vendeway, uh, Marcella? Nou ja, het was 3-0 in de tweede set. De eerste set gewonnen, 6-4. Maar nu is het 3-2. Kelko Van heeft een beetje haar spel teruggevonden. Sloeg zo even haar vijfde eens. Een paar mooie service volleypunten. Daarnaast ook weer een waanzinnige misser. Een smash achter het net. Die dan via de netband ongeveer in de tribunes belandt. Heel merkwaardig hoe zij ballen mist. En dan weer prachtige winnaars slaat. Ze zit helemaal niet in de wedstrijd. Hier ook weer een voorhand die meters uitgaat. Ja, ze. ...staat gewoon met een uh, hele, hele stijve arm te tennissen. Ik weet niet wat het is. Spanning, zenuwen, spelen in eigen land. Weinig gewonnen, weinig wedstrijdritme. Uh, maar uh, dit is wel een hele belangrijke game, hoor. Want 3-0 stond uh, Hogenkamp voor. Eén break was het. En uh, die break heeft ze ingeleverd. 3-2. En nu een hele lange service game van Coco Wendaway. Komt weer met een ace. zes zesde ace. Komt op voordeel. Dan kan het 3-3 worden. En dan ineens kan die hele wedstrijd keren. Het ligt in deze wedstrijd meer aan Coco Wendaway. Wat haar niveau is dan wat Richel Hogenkamp doet. Die speelt gewoon gelijkmatig. Die speelt haar dropshotjes, die speelt haar slijstjes. Die loopt van links naar rechts. Die doet wat ze kan. Maar het is Coco van Noé die bepaalt wat er gebeurt. Nu weer een service meters uit. Nou, dan komt er een tweede service. We moeten maar afwachten wat dat wordt. Trouwens nog één berichtje van het tennisfront. Jovi-Fried Tsonga, lees ik net... heeft een hamstringblessure opgelopen... in het Franse toernooi van Montpellier. Dat betekent dat hij van de week... Niet niet naar Rotterdam zal komen. Hij zal moeten herstellen. En dat, eh, nadat de Australiër Nick Kyrgios ook al eerder afzegde voor het toernooi. Maar Roger Vederer komt natuurlijk wel. En we hebben de bakker en hazen. We spelen in de eerste ronde tegen elkaar. En Talon Griekspoor, die speelt tegen Stan Favrika. Dus dat nog even nieuws van het tennisfront? 3-3. Dan gaan we naar AZVVV. Chris Wolle. Ilias Belhassani kwam nog maar één keer in actie dit seizoen. Hij is nu in het veld gekomen voor Joris van Eef. Overheem. Die een grote kans miste. Aanval werd opgezet door Jehanbaks vanaf rechts, uiteraard. De versnelling was daar. Harder voorzet bij de eerste paal. Van Overheem. toucheerde die bal net niet goed genoeg. Ging voorlangs. Maar daar was in ieder geval weer een beetje gevaar van AZ. En nu mag Belhassani dus gaan doen op de plek van, van Overheem. Belhassani gehaald van Heracles. Kwam daarna toch met wat motivatieproblemen. Het lukte allemaal niet zo goed bij hem. Nu. Nu krijgt hij dan de kans in het laatste kwartier. Het laatste kwartier dat VVV Venlo moet zien te overleven. En dan speelt het echt verdienstelijk gelijk hier bij een dominant spellend AZ. Tenminste tot aan het strafgebied van VVV. En daarna is het vaak slordigheid. Troef. Nu dan de diepe bal op Weghorst. Maar ja, Weghorst die wijkt uit naar links en de bal gaat naar rechts. En dus rolt de bal door tot bij Lars Unostal. Die de bal nu oppikt. En natuurlijk de tijd neemt. Want VVV, ja, 0-0 tegen AZ, dat is een uitstekend resultaat. Opnieuw zal AZ dan de 0 houden. Dat is het al negen keer gelukt dit seizoen. De rapportcijfers zijn wat dat betreft over het algemeen voor AZ uitstekend. Maar ja, daar heeft de ploeg het niet zo, niet zo veel aan in deze wedstrijd. Want het moet gaan scoren om in ieder geval in het spoor van Ajax te blijven. VVV nu in balbezit. Hunten aan de linkerkant van het veld. Laat de bal onder zijn voeten lopen, twee overstapjes dan, houdt, houdt twee AZ'ers bezig. Wordt nu naar de grond getrokken door Bellassani. en dus krijgt VVV een vrije trap. En ik denk dat Bellassani dan een gele kaart krijgt, die schudt al met zijn hoofd. Eerst opstaan, zegt Alhard Lindhout en dan, ja hoor, de gele kaart. Ik denk, nou ja, dat is de snelste gele kaart denk ik die Bellassani in zijn carrière heeft gekregen. Ik denk dat die 23 seconden op het veld staat en die vrije trap moet ook nog worden genomen in een guur Alkmaar. Waar maar weinig lijkt te lukken voor AZ. Dan is er geen bal uh, te bekennen. Ja, Hunter heeft hem nu wel gevonden. Loopt er heel rustig naartoe. Alle tijd natuurlijk voor Torino, Torino Hunter. Het uh, streepje is al gezet door Lindhout. En is het uh, uiteraard Clint Leemans die de bal mag gaan nemen. Leemans al... Acht keer gescoord. Vier assists geleverd. De belangrijkste speler van VVV. Nu achter de bal bij die vrije trap die aan de linkerkant van het veld ligt. Een meter buiten het stressopgebied. Leemans wijst wat. Plaatst nu de bal. Lepelt de bal meer. De voorzet is daar. Maar nee, dan is er hens gemaakt door een speler van VVV. En gaat dit feestje even niet door. 79 e minuut. Een stroef aanzet. Nog altijd op jacht naar de eerste goal. 0-0 de tussenstand. Morgenochtend om 8 uur Nederlandse tijd staat de volgende schaatsafstand op het programma. Vijf kilometer van mannen. Sven Kramer is de favoriet en Bob de Vries is de opvallende debutant op de spelen. En die hebben we nog niet gehoord deze week. Steven Dahlenbouwt zocht hem vanochtend op na de training. Ik dacht vanochtend, hoe is het met Bob de Vries? Nou, en uh, het gaat heel goed eigenlijk, ja. Uh, waar leid je dat uit af?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 Uh, vermoeidheid dan? Of had je toch ook iets onder de leden? wat ook nogal is gebeurd? Ja, nou dat, dat gevoel had ik niet hoor. Maar het was, gewoon, uh, ja, eigenlijk was het gewoon een slechte race. <laughs> maar dan moet je dan inderdaad wel even omzien te buigen. Heb je dat gevoel dat dat, dat, dat nu is gelukt? Ja, zeker wel. Zeker. Ja, het is echt. Uh, nou, daar, daarna had ik nog wel twee dagen dat ik dacht van oh, het zal toch niet uh, dat het, uh, dat het nou, uh, nou niet wil. Maar eigenlijk de laatste dagen gaat echt heel lekker en uh, ja, vol vertrouwen.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 Steven Dalebout in gesprek met Bob de Vries... die morgen in de vierde rit in actie komt tegen de Noord-Nielsen. Jan Blokhuizen rijdt in de achtste tegen Michael... en die komt uit Nieuw-Zeeland. Sven Kramer heeft gunstig gelood. De Olympische en wereldkampioen op deze afstand... komt in de tiende rit uit tegen de sterke Duitse Patrick Beckert. Belangrijker is misschien nog wel dat zijn grote rivaal... ...Tetjan Bloemen in de negende rit... ...tegen de Noorsfer Verloende Pedersen al aan de beurt is. Kramer kan zich daardoor richten op de tijd... ...die de Nederlands-Canadees heeft neergezet. Het gaat is natuurlijk vanaf 8 uur te volgen op NPO Radio 1... ...en op tv op NPO 1. We gaan naar Chris Wob. Er is geen doorkomen aan voor AZ, geloof ik. Hè? Nee, nee, dat heb je goed gezegd Ronald. Absoluut niet. Mocht het dan een beetje lukken, dan kiest de ploeg vaak voor een lage voorzet vanaf de buitenkant. En ja, er staan zoveel spelers van VVV dat die ballen nauwelijks gevaar opleveren. Nog acht minuten heeft AZ om hier drie punten te gaan halen. En nog acht minuten heeft VVV om het hier te overleven. Natuurlijk zijn de krachten wegge weggevloeid. Verwacht ik niet meer dat er een goal wordt gemaakt aan VVV zijde. Maar je weet maar nooit, vijf jaar geleden won het hier voor, de, voor het eerst en ook de enige keer in de eredivisie in de 90. De minuut was het uh, Ravdo Slavjevic die uiteindelijk uh, scoorde bij een 1-1 stand. AZ was toen volop in de aanval. Omschakelmomentje en Pats daar gingen de punten naar Venlo. Ik ben benieuwd of dat vanavond ook gaat gebeuren. Het is voornamelijk AZ in balbezit. Nu met Belhassani. Derde wissel trouwens. Van Rijn is in het veld gekomen. Ricardo van Rijn voor Svensson. Nu in balbezit. Maar het staat allemaal stil. En AZ speelt de bal maar heel zachtjes naar elkaar toe. Korte combinatie misschien. Nu dan een schot naar de tweede lijn. In de stal geeft een rebound weg. En uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn via Moreno Rutte. Hoekschop. Dan moet het misschien maar uit een standaard situatie... Gebeuren. En dat valt op dat Unrestal eigenlijk wat moeite heeft met die afstandsschoot. Het is al de tweede keer dat die bal eigenlijk helemaal niet kan vastpakken. Maar de bal stuit er dan van zijn borst het veld terug weer in. Nu een hoekschop voor AZ. De bal wordt getrapt vanaf de rechterkant van het veld. Bal hoog. Een halve omhaal van Jahan Baks. Mist de bal. Half. Toch blijft de bal in het veld. Nee, er is buitenspel geconstateerd. En dus mag VVV weer gaan trappen. Unestal zal het waarschijnlijk gaan doen. Want de bal ligt uh, diep in het strafgebied van VVV. Minuut 84. En Unestal heeft de tijd. Maar als je toch ziet hoeveel moeite die Duitse doelman, die toch doorgaans degelijke Duitse doelman... hoeveel moeite hij heeft met die afstandsschoten... dan vraag je je toch af waarom AZ dat niet eerder heeft geprobeerd in de wedstrijd. We gaan naar de laatste fase in Alkmaar. En de stand is nog altijd hetzelfde zoals die was dat de wedstrijd begon. 0-0. Het is ook gelijk in Heerenveen. Komt daar nog een winnaar? Achter. Nou, het zou Roda wel eens kunnen zijn. Het is 1-1, 85 e minuut op het bord. De eerste corner van Roda. Je zal toch niet zien dat daar even iemand tegenaan loopt. Wel dicht bij het doel, maar ook de bal in de handschoenen van Martin Hansen. Dan is er iemand tegen Hansen aangelopen of niet, schijnt zegt Red Jansen. Gaat even kijken hoe het met de doelman gaat. Nou, ik zag niet veel. Er is ook niet heel veel aan de hand. Dat was er zojuist bij Roda wel. Want de Werker en Engels kwamen in de ploeg voor het geblesseerde koppel Elma Krini en Ngombo. De combo, de, de man van het doelpunt, 0-1. Die, die maakte in de 35ste minuut, leek een spierblessure. Het, heeft wel, het duurde allemaal leven. Het ritme bij Heerenveen er een beetje uitgehaald. De bal nu wel voor het doel en Veerman bijna. Die hem handig verlengt de voorzet vanaf de rechterkant. Die wordt gegeven door Denzel Dumfries in het 5 meter gebied. Dat is waar die bal landt. En dan Veerman. Het is de eerste kans die hij krijgt. Hij gaf al een assist. Henky, hij is populair hier bij het publiek. Hij deed het bijna weer. Hij is toch een beetje een super sub als hij een tijdje in het elftal staat. Verdwijnt hij er vaak ook geruisloos wel weer uit. Bijna, bijna, bijna. Maar Jurius mag een doeltrap nemen. Nog 3,5 minuut officiële speeltijd. Als Piri de bal naar voren toe werkt. Hij komt weer terug via Awasar. Die op het middenveld is gaan spelen. Sinds het uitvallen van Elma Crini. Werker in het hart van de verdediging nu. En op een blik op de klok. 87 minuten bijna volledig gevoetbald. Ze kijken bij Roda alleen maar naar die klok. Een punt betekent een wipje over FC Twente heen. Maar zover is het dus nog niet. 1-1. PSV won weer, en weer met één doelpunt verschil. De koploper tegen de hekkensluiter, Sparta. Het werd 2-1. De Spartanen namen brutaal de leiding, maar Steven Bergwijn... nam PSV op sleeptouw en scoorde twee maal. Hij kon niet zelf bepalen welke nou de mooiste was. Ja, ik weet niet. Ik kan eigenlijk niet kiezen, denk ik. Maar allebei mooi. Ja. De eerste zat de keeper nog aan. He. Maakt dat nou net het verschil, of niet? Nou, nah, als je die actie daarvoor ziet, dan uh, maakt dat veel goed. Maar ja, die tweede raak ik gewoon lekker. En de trainer kwam in de rust aan me toe. Als hij blijf iets langer wachten, kan je beter anticiperen. En ja, je ziet het. Ja, ja. Maar bij die tweede goal had je niet zo heel veel tijd om te wachten, toch? Nee, het was direct uh, uithalen eigenlijk. En ja, het draaide mooi weg van de keeper. Ja, uh, is er ook iets van, van opluchting bij je dat je er, uh, ik, ik weet dat het, uh, je gaat natuurlijk altijd zeggen dat het een teamprestatie is, maar ik wil het gewoon even over je eigen situatie hebben. Opluchting bij je dat het je nu lukt om super belangrijk te zijn voor je team door twee keer te scoren en, en je bent volgens mij ook enorm aan het werken met je doelgerichtheid, toch? Ja, zeker weten. Ik ben veel met de trainers aan het werken en natuurlijk is het altijd leuk en mooi om een wedstrijd te beslissen, dus ik ben zeker... Ja. Ja, er wordt vaak geklaagd over dat PSV euh, nou, niet altijd best voetbal speelt... enzovoort, enzovoort, altijd minimaal wint. Maar we winnen nu wel minimaal met twee mooie goals. Ja, zeker. En, ja, iedereen mag zeggen wat hij wil. Voor ons is het gewoon belangrijk als we telkens gewoon, uh, die drie punten pakken. En, ja, dat is gewoon het belangrijkste. Zeggen jullie dat ook tegen elkaar? Want laat iedereen maar uh, schrijven, zeggen... als wij aan het einde van de rit met die schaal staan... Uh, maakt het ons niets uit? Ja, zeker. Uh, dat is zeker wat er uh, gezegd wordt in de kleedkamers. Ja, ik, ik heb het aan het begin van het gesprek al gevraagd, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. Ik hoor nog steeds die Jeroen zoetmuziek uh, uit de kleedkamer dreunen. Het wordt, het wordt voor jou geen polonaise en carnaval en verkleed gaan vanavond of morgen? Uh, vanavond uh, misschien wel. Ik uh, ben even aan het kijken nog hoe en wat, maar dat zit er wel in. Ja. <laughs> Dan is de meest logische vraag wel hoe ga, hoe ga je verkleed? Uh, als boef denk ik. <laughs> Bergwijn met zijn twee goals tegen Sparta won PSV met 2-1. AZ-VVV, Chris Wobbe. Ja, VVV gaat denk ik verkleed als puntenpakker. Want het staat met deze uitslag op 30 punten. En is er nog maar vier verwijderd van de magische 34 die handhaving betekenen. En AZ Valt aan uit alle macht. Maar het lukt maar niet. Er is inderdaad geen doorkomen aan. Bellasani. We hebben zojuist wat afstandsschoten gezien. Onder meer ook Maar niets lukt. Nu komt Bellasani in de slotfase van de tweede helft. Naar voren toe. De invaller. Zo lang heeft hij niet gespeeld. Bal nog steeds in zijn voet. Lage voorzet. En opnieuw wordt de bal geplokt. Maar AZ blijft in balbezit. Bellasani maar weer. Van een meter of twintig afstand draait hij terug naar Mitsieu. AZ sluit VVV helemaal op op eigen helft. Van Rijn nu aan de zijkant. Vanaf rechts komt er binnen. Schiet dan met links. Voorlangs. En de bal is weer getoucheerd. We krijgen een hoekschop. Die hoekschop wordt heel snel genomen. Mats Zeuntjes neemt hem kort op Idrissi. De andere invaller. Idrissi dan. Even weinig aan de achterlijn. Drie man voor zijn neus. wipt de bal in het strafselgebied dat helemaal vol staat met VVV-spelers. En de afvalende bal is weer voor AZ. De aanval duurt nog voort. Maar nog steeds is het niet gescoord. 0-0 in de 90ste minuut bij AZ VVV. Gelijk ook in Heerenveen. Is het al blessure tijd Ja, maar die duurt wel vijf minuten. Het staat 1-1. Eudegaard gaat naar de grond. Publiek is boos op scheidsrechter Ed Jansen. Want er komt op een meter of 3 van het doel geen vrije trap. Ik denk dat daar wel een overtreding werd gemaakt op de Noor. Zelfs Jurgen Streppel vliegt boos de goud uit. Wordt ja, toch wel even bij de schouder gepakt, en vervolgens opgevangen door Delwerker. Werker. En dan ja, vindt Jansen het niet zwaar genoeg. Er is contact, geen overtreding. Ingooi genomen richting Juliano van Velzen. In de ploeg gekomen bij Rodi Jesse. Halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant van het veld. Palt naar voren toe naar Van Kamp. Dan naar voren. Even achteruit en dan vervolgens naar voren. Dat is wat ik wilde zeggen in de, de richting. Van een van de spitsen, dat is Van Kamp, maar die heeft geen controle over de bal. Die is over de zijlijn gegaan en Roda mag gaan gooien. Gaat dat doen met Jans van Steenkisten. Zo weggelopen uit een stripboek, zo'n Belgische strip met zo'n naam. Hij is de linkervleugelverdediger. Gaat de ingooi ongetwijfeld vernemen. We spelen nog een dikke 3,5 minuut. Bij die 1-1 standbal richting Rosheuvel. Nee, wordt weggehaald achterin bij Ereveen kansen benutten was wel eens het probleem bij AZ... maar kansen hebben ze niet echt veel gehad, geloof ik, Chris. Nee, helemaal niet, want je moet dan ook de bal bij de juiste kleur krijgen. En daar gaat het steeds mis in de eindfase. Steeds gaat die paas laag over de grond. En soms staat VVV echt met spelers in het eigen strafsoepgebied. Dan is een lage voorzet eenvoudig te verdedigen. 0-0 nog altijd. VVV blijft op de been. Het is Wout Weghorst. Die speelt naar je handbaks, kan opendraaien. Krijgt de bal erbij van Van Rijnen. Dan gaat die bal net over... Ook dat gaat niet goed voor AZ. En oh, wat een frustratie bij AZ. En VVV het kijkt maar naar die vierde man. Die heeft aangegeven dat er vier minuten bij zijn gekomen. En van die vier minuten is er nu één verdwenen. Lars Unnestal weet dat ook. Legt de bal nog maar eens goed. We kijken nog even in de herhaling naar dat schot van Van Rijn. En ook Van Rijn handen tegen het hoofd. Kan het niet geloven dat ook deze mogelijkheid er niet in gaat? Nou ja, ja het is echt een mogelijkheid. Een uitgespeelde kans was het dan ook weer niet. Want AZ heeft gewoon uit volle borst eigenlijk aangevallen. Maar zonder resultaat. 0-0 in de 92e minuut. We hebben nog twee minuten extra tijd. En net zoveel spanning in Heerenveen. Dracht nog. Ja, iedereen wil winnen. Het staat 1-1 thuis tegen Roda. Dat het, het eerste duel dus al werd verloren in Kerkraden met 2-1. De blessuretijd duurt nog iets meer dan twee minuten. Vijf minuten in totaal er dus bijgeteld. Woudenberg gaat gooien halverwege de Roda-helft. De ingevallen linker verdediger zoekt de lange veerman. Het wordt flap. Dan weggehaald door Werker. Opgevangen door Schaars. Schaars. Torsby naast. Scheelt te meten, maar rechts naast het doel van. Uh... Heeren Jurrius heer heeft dan natuurlijk geen haast. Die denkt, ik kijk nog eens naar de klok. Ik zie dat er nog een anderhalve minuut iets meer te spelen is. En een punt, ja dat betekent dus één plekje, plekje omhoog. Heen over FC Twente. En wachten op de trap van Julius. Ja, Heerenveen heeft echt de kansen wel gehad. Roda wilde misschien best nog wel, maar kon gewoon niet weten. Moest eigenlijk alleen maar tegenhouden. En er zijn zat mogelijkheden geweest voor Heerenveen. Met name mogelijkheden. Niet eens zoveel hele grote kansen die zijn gemist. Als wel schoten die misschien beter hadden verdiend. Die net niet goed genoeg waren. Dat kun je ook zeggen als we nog maar een dikke minuut hebben. Het is 1-1 in Friesland, maar we voetballen nog. Nou, mag jij nog even proberen te scoren, Chris? <laughs> ja, nou, vanaf deze positie wordt het lastig in het veld. Lukt het misschien wel bij AZ of VVV. AZ in balbezit. Michiel, Diepe bal op je handbaks. Die gaat naar de grond. Wil natuurlijk een vrije trap, maar uh, Lindhout trapt er niet in. Bal wordt uh, hard naar de helft van AZ gespeeld. Daar staat alleen nog Bizot. Bizot speelt naar Wuitens. Wuitens moet opendraaien. Ik denk echt dat dit de laatste aanvallende actie van de wedstrijd wordt. Hoor dat fluitconcert is. Schiet eens op, maar nee. AZ kiest voornamelijk voor het balletje breed. Nu dan een opening, een lange bal. Dan gaat Verein. Verein die speelt Seuntjes aan. Die heeft doorgekopt op Weghorst. Maar die wordt de hele avond al niet bereikt. Nu is het Seuntjes die de bal moet oppikken. Legt dan terug. Bratsidiakos ter hoogte van de middellijn. Hij steekt de middellijn weer over. Weer gaat het naar Wuitens. De man die... Ja, zo traag is een spel naar voren. Nu ook weer een lange bal. Eenvoudig wordt die bal verwerkt door VVV. Dat het toch echt heel knap heeft gedaan. Nog steeds geen laatste fluitsignaal. Nog steeds is het balbezit opnieuw voor AZ. Weer de lange bal van Wuiters dus naar Weghorst. Wordt vastgehouden. En is het een strafschop? Nee. Het is geen strafschop. En er is ook geen protest aan de kant van AZ. Dus het was meer de wens is vader van de gedachte. En dit is dan het fluitsignaal. En het fluitsignaal wordt gevolgd door een enorm streamend fluitconcert. Want AZ verliest... Nou ja, hele dure punten. Ja, het is een enorm cliché. Het verliest niet, het speelt gelijk, maar het voelt als een verlies. Want Ajax kan morgen verder uitlopen als het wint van FC Twente in eigen huis. Een teleurstellend resultaat voor AZ. Een mooi resultaat voor VVV Venlo, want de eindstand is 0-0. Wordt er bij jou nog gespeeld, Dagmar? Nee, het is net afgelopen. Het is dus geëindigd op 1-1 een gelijkspel. En ook hier een fluitconcert misschien wat minder massaal. Dan bij AZ, wat ik al zei, er zijn mogelijkheden genoeg geweest. Maar Roda steelt toch een beetje een punt in Friesland. Het heeft nu 17 punten, eentje meer dan FC Twente. Dat dus morgen nog speelt tegen Ajax en Heerdeveen. Als ik goed reken, komt het ook op 31 punten. En gaat het op het basis van het aantal gemaakte goals even over ADO heen. Maar ze hadden hier ja, meer willen zien. Drie punten maar dat zat er om de een of andere reden niet in. De trainer zal zeggen, Jurgen Scheppel, ster, uh, scherpte dat scherpte, was het probleem. Vijf wedstrijden vanavond en de doelpunten waren duur. We slechts negen. herakles Willem 2 werd 1-0. Utrecht tegen Pekswolle 2-1. Sparta PSV 1-2. Heerdeveen Roda 1-1. En AZ VVV 0-0. En dan het tennis. Hoe is het met Coco en Richel? Marcella. Ja, het is heel spannend hoor. We zitten aan uh, het eind van de tweede set. Het is 6-5 nu voor Richel Hogenkamp. Eerste set gewonnen. Coco Van gaat dadelijk serveren. Dat deed uh, Van der Wey ook bij 5-4. Uh, Toen kon ze de set niet uitserveren. Brak uh, Richel Hogenkamp terug met een goede game hoor. Ook weer met een fantastische topspinlop. Backhand loopt goed. Is ook de betere slag. Nou, hij heeft zo'n stuk of negen winners meegeslagen. Goede passings, goede lops, dropshotjes. Dus die slag die loopt heel erg goed. En ze brak dus terug naar 5-5, nu 6-5 voor. Eén gamepje heeft ze nog maar nodig om Nederland dus zij te brengen. Want de eerste wedstrijd dus, Venus Williams gewonnen van Arans K. Rus. En dit gaat eigenlijk boven verwachting. Want Coco Vendoué, laten we wel zijn, nummer 17 van de wereld. Michel Hogenkamp buiten de top 100. Maar goed, Hogenkamp is een goede vetcup-speelster. Die gedijt goed in teamsfeer. Je ziet ook de interactie met de captain Paul Haarhuis. Gaat over en weer. Ze communiceren ontzettend goed met elkaar overleggen over de tactiek. Over de te spelen-rallies. En dat uh, loopt gewoon ontzettend lekker. Ik kan me nog die partij herinneren van uh, Richa Hogekamp tegen de Russin Koetsnetsova in 2016. Het jaar dat Nederland de halve finale haalde. Toen speelde ze een wedstrijd van ruim vier uur. Dat was een record in vetcup tennis. En ze won dat. Nou, iets met uh, 10, uh, 12 10 in de derde set. Maar dat was een fantastische wedstrijd. Ook ver boven zichzelf toen uitgestegen. En wie weet doet ze dat nu weer. Ze speelt Tactisch slim. Ze leidt met set en 6-5. En Coco Venue gaat nu serveren om in die set te blijven. En in de wedstrijd. Langs de lijn. Wat is Heinz-Nul? Cristiano Ronaldo. Oh, Wat een goal. Buitenlands voetbal. In Engeland is Staten Hotspur weer even de beste ploeg van Noord-Londen. De Spurs wonnen op Wembley met 1-0 van rival Arsenal. De naam van de doelpunten maken kunt u wel raden. A second century of Premier League goals. Weer Harry Kane dus een Kobal Zijn 23 e goal dit seizoen. De Spurs klimmen naar de derde plaats. En Arsenal staat teleurstellend zesde. Een plaats bij de eerste vier. En dus Champions League voetbal wordt steeds lastiger. Uh, confident uh, of not. Uh, we have to fight to, to, try to do it. You know? and, uh, this is a game we vandaag afford to lose today. But we have to fight and uh, have a much more stability away from home. Arsene Wenger, de trainer van Arsenal, we konden het ons eigenlijk niet permitteren om deze wedstrijd te verliezen en we moeten stabieler worden in uitwels, zegt hij. De koppositie in de Premier League blijft 7 in handen van Manchester City, dat won thuis met 5-1 van Leicester City. Aguero was de grote man, viermaal scoorde die. Nummer 2, United, staat maar liefst 16 punten achter, maar komt morgen nog in actie. Bij Brighton en Hof Albion staat Jurgen Locadia voor het eerst bij de selectie, al kwam het nog niet tot een debuut. Zijn teamgenoten, onder wie Davy Prupper, speelde met 1-1 gelijk bij Stoke City. Stoke miste in de blessuurdertijd nog wel een strafschop. Swansea City is al vijf dwels ongeslagen... en is aan het klimmen op de ranglijst. Door een 1 0 op Burnley staat de ploeg uit Wales nu vijftiende. Ook in Duitsland is er al weken geen sprake meer van een titelstrijd. Bayern is daar de eenzame koploper... en heeft 18 punten meer dan uh, Razenbal sport uh, Leipzig. Bayern versloeg Schalke 2-1... en Robben was belangrijk met een assist bij de tweede goal. Bayern Leverkusen was de nummer 2 in de Bundesliga... waardoor een 2-0 thuis nederlaag tegen Hertha staat uh, Leverkusen nu vijfde. Bij Borussia Dortmund ging alle aandacht uit naar Marco Reus. Reus kwam bijna negen maanden lang niet in actie... door een zware knieblessure. In het thuisduel met Hamburger SV maakte hij eindelijk zijn rentree. Zo'n is een gevoel om weer daarbij te zijn... Uh, einfach mit dem Team zu sein, uh, dieses Feeling zu haben im Stadion, sich umzuziehen. Und ich habe sehr hart gearbeitet, dass ich wieder wieder auf dem Platz stehen kann. Und uh, wir haben 2:0 gewonnen. Nicht unser Spiel gezeigt. Uh, weiter geht's. Ja, het is een goed gevoel om weer onderdeel te zijn van het team. Daar heb ik hard voor gewerkt, zegt Royce. Hij bracht geluk, want Dortmund won met 2-0 en staat nu derde. Nigel de Jong blijft met Mainz tegen de redatievechten. Uit bij Hoffenheim werd met 4-2 verloren en Mainz staat derde van onderen. In Spanje kwam Atletico Madrid dankzij Griezmann... al na 40 seconden op voorsprong bij Malaga. Daarna deed Atletico de boel op slot. Een beproefd recept van de coach Simeone. En dan raad u het al, het bleef bij die ene goal. 1-0 dus. Atletico is de tweede, 6-0. Punten minder naar Barcelona en een wedstrijd meer gespeeld. Nummer 5, Villarreal, verloor thuis verrassend met 1-0 van Alaves. En nummer 4, Real, heeft met uh, 5-2 makkelijk gewonnen van Real Sociedad. En we gaan naar Marcella Mesker, want. hè? in de tweede set. Het is alles of niks nu. Vooral voor de USA. Want Nederland heeft de eerste set met 6-4. Nu dus 6-6. Eerste puntje heeft Hogenkamp gewonnen op de service. Coco Venue, ja, die serveert nu. Maar dat is dus degene die het eerst die zeven punten heeft. En Hogenkamp, ja, die kan hier profiteren van een dubbele fout van Coco Venue. Het wordt 2-0 voor Nederland. En de druk op de Amerikaanse die nu door tiende dubbele fout sloeg, die wordt wel heel groot. Ze speelt geen goede wedstrijd, die Coco van het is goed of fout. Ze trapt steeds in die kleine valletjes die Richel Hogenkamp zet. Een kort balletje, een bal door het midden. De backhand loopt goed van Hogenkamp. Nou, hier dan nu weer een goede service van Coco Vandewey. Die komt dan op het scorebord. Maar Hogenkamp heeft de mini break, leidt met 2-1. Maar goed, de overwinning nog steeds heel ver weg. We hebben nog geen matchpoint gezien in deze set voor Nederland. Ook nog geen setpoint voor Amerika. Het is dus heel erg spannend hier tot de laatste. Snik. We staan 1-0 achter Nederland. Maar het zou zo mooi zijn als het 1-1 wordt. Want dan uh, gaan we morgen die dag toch als underdog in. En kunnen we wie weet nog uh, voor een verrassing zorgen. Mooie passing hier van uh, Coco Vendewee. Het wordt 2 uh, gelijk. Ashfield staat nu op de banken. Ze staan achter het uh, Amerikaanse team. En uh, Richel Hoogenkamp moet dus een uh, service uh, incasseren. Ze heeft nog één servicepunt te gaan. 2 gelijk. En daar komt de uh, de rally, de voorhand van Hogekamp, daar verliezen toch vaart mee. Ja, profiteert Coco van de Oeh, die doet het goed nu. Van 2-0 achter nu 3-2 voor, voor Amerika in die tiebreak. -like. Daphne Schippers is haar indoorseizoen begonnen met een valse start. In de finale van de 60 meter bij een wedstrijd in Gent was Schippers net te vroeg weg. Over het WK begin maart. In Birmingham hoefde ze zich geen zorgen te maken. Want ze liep in de series al ruim onder de limiet. Han Kok praat na met haar na de finale. Ja, wat gebeurde er nou? Nou ja, ik zat in een blok en ik was best wel scherp, want de eerste race was ik gewoon heel traag uit mijn blok. Dus ik dacht, ik was scherp en ik was er klaar voor om, om een goede race neer te zetten. En zeker als ik zag die uh, uh, 7, 17 in de series, dacht ik van oké, okay, nu ga ik scherp starten en wil ik gewoon een goede tijd neerzetten. Dus ik voelde me oké okay. en ik ging omhoog en inderdaad, ik bewoog, maar ik heb niet afgezet. Maar ze gaf me toch een val start, dus ja, dat ja, kan gebeuren ja dat kan gebeuren maar het is voornamelijk vervelend dat je niet kan racen natuurlijk ja ik kom hier om verschillende races te doen niet, niet om naar huis te gaan met één race ik kom hier om gewoon lekker te lopen en ja, ik wil nu gewoon heel graag dit soort wedstrijden gebruiken om op te bouwen richting een WK ik heb niet heel veel races dus dan was het ideaal om dan één twee races te hebben in één avond ja. Ga eens terug naar die eerste race, want toen zag ik je na afloop, ja je straalde, want je vond het echt lekker om weer te racen volgens mij. Ja, het is gewoon even geleden en ik zit gewoon lekker in mijn vel en ik voel me goed en ik had gewoon zin om te racen. En, en ja, dat zie je, ik, ik ben gewoon gretig en ja, 7-17 met, met echt zo'n race, is gewoon, daar ben ik gewoon heel erg tevreden mee op dit moment. Ja. En je bent weer terug in de hal, uh, dat heb je een jaar niet gedaan hè, vorig jaar niet. Waarom ga je dat nu, ga je dat nu dit jaar weer wel doen? Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind 60 meter leuk. Het is echt super exclusief en, en kort en, en ik hou ervan. En voor mij is het gewoon een heel goed uh, begin voor het oudersseizoen, Dus uh, lekker racen, plezier hebben en dan door naar het outdoor seizoen. Want hoe ziet dat er nu verder uit, dit seizoen van jou? Welke wedstrijden ga je lopen? Nou, volgende week hebben we de NK natuurlijk. Um, en die week erop gaan we, ga ik naar Glasgow. En dan is Birmingham al. Dus er zijn niet heel veel weekenden meer. Nou, nou uh, probeer dit maar weg te slikken. Op naar volgende week. Uh, een ander ding. Heb jij vandaag uh, naar Korea zitten kijken? Ja, een beetje, ja, ja. Ik heb wel wat dingetjes gezien, maar ik moest natuurlijk zelf vroeg weg, dus ik heb niet alles kunnen zien. Maar ik heb gekeken, ik heb Schinke gezien en ik heb uh, uh, Wuster zo gezien. Ja, geweldig. Was je ook zo verrast door acht meter? Zeker, ja, geweldig. Maar ze heeft gewoon een hele goede race neergezet op het juiste moment. En dat is wel heel knap, want uh, ja, zo piek over het juiste moment is gewoon echt uh, ja, respect. Morgen kramer hè? Ja, ja, ik ga kijken. Acht uur s morgen zo. Ja, dat is misschien wel wat goed, maar ik ga het zeker terugkijken in ieder geval. Daphne Schippers tegen Han Kok. Zonder Schippers ging de zegen in Gent naar Jamil Samuel. Naomi werd tweede. In totaal hebben nu vijf Nederlandse sprinters onder de WK-limiet gelopen. Omdat de Atletiek nu er maar twee mag sturen... zullen de twee snelste normaal gesproken naar Birmingham gaan. Op dit moment zijn dat Schippers en Samuel. We gaan naar Marcella. Hoe staat het in de tiebreak? Ja, nu is er wel een uh, setpoint op het scorebord te zien. En wel voor Coco van der Way. Ze lijkt met 6-3 in de tiebreak. Mooie rally die ze prachtig afrondt aan het net met een uh, heerlijke volley. Ze is natuurlijk ook een uitstekende dubbelspeelster. Coco van de Way. 26 jaar nummer 17 van de wereld. En uh, ja, die uh, laat hier toch eventjes haar klasse zien. Moment Supreme in deze tweede set tiebreak. Drie kansen heeft ze nu bij 6-3 om een derde beslissende set af te dwingen. Ze serveert... Daar komt de eerste service. Ja, die loopt eigenlijk voor geen meter deze wedstrijd. Toch een wapen normaal gesproken. Ook die tweede service. Maar ja, ze heeft heel veel dubbele fouten geslagen. Ik ben benieuwd of deze tweede service goed gaat. Ja, die is in. De return van Hogenkamp. De voorhand knoert hard geslagen, zeg. En dan komt ze naar het net Amerikaanse. Tegen de lijn aan. Of zit hij er net achter? Hij zit er net achter. Vraagt nog wel een challenge aan. Dus nam die bal een beetje laat. En hij zit waarschijnlijk net achter de baseline. We gaan het te zien. Dat zou er een setpoint kosten. Dan zou het 6-4 worden. Dan zijn er nog wel twee over. Ja, hij is uit. Dus het puntje gaat naar Hogenkamp. Dan wordt het 6-4. Heeft uh, deze Coco Vandaway nog uh, één uh, servicebeurt over en nog twee setpoints. Nou, kan ze haar hoofd koel cool houden. Heeft ze niet gedaan hoor in deze wedstrijd. De rackets hebben ook rondgeslingerd, zoals Boos hij had een handdoek op haar hoofd tijdens de wissel. Maar hier is de eerste service goed. Maar de return ook ja. Een hele goede winnende return zeg. Gecounterd door uh, Richelle Hogenkamp. Die pakt gewoon twee setpoints op de service van Coco Vendouwe. En van 6-3 wordt het 6-5. En mag Hogenkamp nu zelf serveren. En of dat een voordeel is, dat moeten we nog maar zien. Maar dit is wel een hele goede return. Nou... Concentratie nu bij Richel Kamp 25 jaar, nummer 108 van de wereld. Eerste service. Prachtig! Het is een ace! En uh, Paul Haarhuis balt de vuist. Want het wordt 6 gelijk. En dan gaan de speelsters weer uh, wisselen van kant. Van 6-3 drie dus. Drie setpoints weggewerkt. En niet zomaar, maar gewoon met heel goed. Tennis, geen fouten maken. Doen waar je goed in bent. En dan hier een E-slaan. Ja, je bent maar 1,68 meter. 68, dus serveren is nooit zo heel makkelijk. Je moet dan omhoog. Je moet dat net zien uh, te halen. En uh, heel veel power heeft ze niet. Maar deze was uitmuntend geplaatst. Precies in de kruising van uh, het backhandhoekje. En uh, nu is het 6 gelijk, heeft Richel Hogenkamp nog één service te gaan. Ja, ze bloeit weer helemaal op in dit vet Cup team. En dat is ontzettend leuk om te zien. Vier wedstrijden gespeeld dit jaar. Vier toernooien, vier keer verloren. Nou, dat is niet heel lekker als je dan voor je land moet spelen. Goed, nu is het uh, zes gelijk. Daar komt uh, Richel Hoogenkamp weer tweede service... Laat hij alsjeblieft goed zijn. Ja, hij is goed. Harde return van Coco Vendewee. De rally aan de gang. Ga maar naar die voorhand van de Amerikaanse. Die is minder. Maar ja, ook van Richel Hogekank. Ook, ook haar voorhand is minder. En ze slijst hem. Ze duwt hem een beetje angstig uit. Ja, cynisch lachjes. Ze lacht er een beetje om. Van wat sta je daar nou te duwen met die bal? Angstig. Een poepballetje. Ja, en dan wordt het 7-6 voor Coco Vendewee. En is het het vierde setpoint voor Amerika. Om die derde beslissende set af te dwingen. Nou ja. Dan moet je hopen op een iets zachtere service van de Amerikaanse. Je weet het niet. Het is heel wisselvallig vandaag bij Coco van kijken wat ze nu doet. 7-6. Ze heeft haar vierde setpoint in deze tweede set. En nu is die wel raak. Een ace. Op de middenlijn. Op de T. En ze schreeuwt het uit. Ja, ze is een beetje gek hoor. Het is leuk om naar te kijken. Maar niet leuk voor Richel Hogenkamp. Ze heeft gevocht in deze tweede set. 3-0 voor hè. Breekpuntje nog voor 4-0 zelfs. Maar goed, dat was mede te danken aan de fouten van Coco Wendewee. Het eind was goed. Het eind was spannend. Deze tweede set tiebreak. En die gaat dan toch naar Amerika. En dus krijgen we een derde en beslissende in de set, in deze wedstrijd tussen Coco Vendewee en Richel Hogenkamp. Goeie bal, mooie goal! Kijk eens, een schot uit en in een intikker, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2! Nou, we beginnen met Sparta-PSV. 1-2 met een 1-1 ruststand. Dogal maakte 1-0 voor uh, Sparta en de twee goals van PSV kwamen van Bergwijn. Na afloop knalde de carnavalsmuziek uit de kleedkamer van PSV. De trainer, Filip Cocu was blij dat hij interviews kon geven... en niet in het feest hoefde te staan. Nee, Ik vind het wel prettig. Ja. Ik ben ook niet zo carnavalsvierder. Maar... Ja, voor de jongens is het leuk. En uh, ik had ook gezegd, uh, op het moment als we winnen van, uh, van Sparta... dan kunnen we over uh, een carnaval vieren praten en, en daarvoor niet. Uh, nou, dan, dus nu kan de muziek aan. Steven Bergwijn was de grote man voor PSV met twee vrije treffers. Een krul in de bovenhoek en een prachtige volley. Wat vond hij zelf de mooiste? Uh, ja, ik weet niet. kan eigenlijk niet kiezen, denk ik. Maar allebei mooi. En dan maar de vraag van Bergwijn, een carnaval gaat vieren. Uh, vanavond uh, misschien wel. Hij zit er wel in.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 AZVVV was en bleef 0-0. Utrecht-Peksvolle 2-1 Mijn 2-0 ruststand door Kerk en Labiat. En in de blessuretijd maakte Sajmak nog 2-1 uit een strafschop. Utrecht liet na om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen... dus was er, ondanks de overwinning, toch sprake van enig chagrijn... bij de trainer Jean-Paul de Jong. Nou, niet alleen zagrijden, maar je weet dat als je kansen wil, dan willen we killen. En uh, zeker als je ze zo mooi krijgt, want hij uh, staat 2-0 voor. Bij 3-0 dan weet je dat het eigenlijk helemaal uh, klaar is. En nu kan zomaar die 2-1 vallen. Uh, en ik denk natuurlijk ook dat je voor je publiek uh, voetbalt. En uh, ja, dat hebben we dan nagelaten om onze kansen die we kregen, om die uh, te benutten. En daar sluit de aanvoerder van Utrecht Willem Jansen zich bij aan. Ja, als je ziet wat voor kans we, denk ik, uh, uh, gaan we de tweede helft krijgen. Ja, dan moet je, dan moet je daar veel meer dogelooser in zijn. En dan, uh, ja, dan, dan maak je ook uiteindelijk uh, voor het publiek natuurlijk gewoon nog een mooiere wedstrijd, denk ik. Het de trainer van PEC, John van Schip, herkende zijn eigen helft al niet. Normaal speelt zijn ploeg vol energie, maar daar zag hij helemaal niks van terug. Het was vanavond gewoon niet goed. We, hebben, we zijn slecht begonnen aan de wedstrijd. De eerste helft was matig, tot slecht. En de tweede helft. Ik wil niet zeggen dat het goed was, want het was helemaal niet goed. Maar hij hadden we in ieder geval weer een beetje controle... in hoe we dat vanaf het begin wilden. Maar ja, inmiddels sta je wel 2-0 achter. Heerenveen Roda eindigde in 1-1. Bij rust stond Roda nog voor door een doelpunt van Gombo. Zaneli maakte gelijk. Herakles, Willem 2. eindigde in 1-0. De goal viel vlak voor rust en was van Vermeij. Het was voor Herakles de eerste zege in twee maanden. Die was dus erg welkom, weet ook die matchwinner Vermeij. Er was vandaag mijn belangrijk en dat is...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 Ja, weet je, je bent, uh, ik heb natuurlijk ook een pak rabbel gekregen afgelopen woensdag... dus je hoopt uh, ja, dat, dat, dat, dat je daar op een goede manier mee kan omgaan. Hè? Op het moment dat er fouten gemaakt worden, dat niet het zelfvertrouwen daalt. Daarom heb ik ook gepoogd zo snel mogelijk die wedstrijd te vergeten. En ja, daardoor ben ik gewoon uh, ja, enorm trots op mijn ploeg. Ja, en voor Willem II-trainer Erwin van der Looij was er weer een déjà vu. Zoals vaker dit seizoen zag ik zijn ploeg goed spelen, maar weer met lege handen staan. Ja, wat je over die wedstrijd kan zeggen is dat we heel veel dingen goed hebben gedaan... Uh, heel veel kansen hebben gecreëerd. Tot de laatste seconde zijn blijven knokken om die wedstrijd te winnen. Zes, uh, zes opgelegde kansen gemist. Dus uh, ja, dan, dan houdt het op. En dan is het uiteindelijk 1-0. En dan uh, ga je met een flinke kater naar huis. En de stand dan. PSV is eerste, 61 uit 23. Ajax tweede, 51 uit 22. AZ is derde met 47 uit 23. En vierde Feyenoord, 39 uit 22. Dan volgen nog Pex Zwolle met 39 uit 23. En Utrecht met 38 uit 23. Onderin 14e Willem II, 23, uh, 20 uit 23. 15e NAC, 19 uit 22. Dan Roda, 17 uit 23. Dan Twente, 16 uit 22. En de rij wordt gesloten door Sparta 14 uit 23. Het programma vanmorgen om half 1 Ajax Twente. Om half 3 Vitesse Feyenoord Excelsior NAC. En om kwart voor vijf Groningen tegen ADO Den Haag. En dan ga ik even in de computer kijken of ik kan vinden wat ik moet vinden. Maar dat is een hele lange lijst van dingetjes, uh, nou goed, ja, Bob de Vries. Um, morgenochtend is uh, om 8 uur de 5 kilometer. En die kunt u natuurlijk uh, niet alleen op de televisie zien, op NPO1... maar ook op de radio luisteren, NPO1. Um, want die wordt geheel gevolgd. Uh, Sven Kramer is gunstig, geloot Olympisch en wereldkampioen. In deze afstand komt in de tiende rit uit tegen een Duitser, Patrick Beckert. En belangrijk misschien nog wel dat zijn grote rivaal, Tetjan Bloemen in de negende rit tegen Sverloene Petersen aan de beurt is. En Kramer kan zich daardoor richten op de tijd... die de Nederlands-Canadees heeft neergezet. Het schaatsen is natuurlijk vanaf 8 uur te volgen, zoals ik al zei. En uh, Blokhuizen en Bob de Vries die, uh, schaatsen in eerdere ritten. Blokhuizen in de achtste rit tegen Michael, die komt uit Nieuw-Zeeland. En uh, in de vierde rit uh, rijdt Bob de Vries zelf. Het einde van deze Langs de Lijn. Maar ik zeg al, morgenochtend om 8 uur zijn we dus terug met die vijf kilometer voor de mannen. En normaal morgenmiddag van 2 tot 7 ook de Langs de Lijn uitzending met veel voetbal. En het komend uur met het Oog op Morgen. Het is zaterdagavond, dus Max van Wezel presenteert. Ik wens u nog een heel prettig avond. Roelof de Vries. In gesprek met